Toch zijn niet alle activisten tevreden. Een van hun leiders noemt de maatregelen niet concreet en zegt dat het gevecht verder gaat. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een goudmijn ingestort. Zeker 37 mijnwerkers zijn omgekomen. De schacht begaf het na zware regenval. Er zijn nog veel vermisten en gewonden, dus het dodental loopt vrijwel zeker op. Het gebeurde zondag. De president van de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.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 Bij een schietpartij in Nieuwegein is een man om het leven gekomen. Een andere man raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. Rond tien uur vanavond werden er in een woonwijk schoten gelost. Een van de slachtoffers overleed kort daarna. De toedracht van de schietpartij in Nieuwegein is nog niet bekend. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag en woensdag afwisselend buien en zon. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de Nacht. Met Maarten Hag. En, uh, en welkom bij Dit is de Nacht. Ja, die, die Tony Soprano die is dus uh, overleden, hè, vorige week. Een, uh, een tot de verbeelding sprekende filmschurk voor velen. Maar waarom toch eigenlijk? Want uh, hij kon er ook flink op losmappen. Wat fascineert ons nou eigenlijk zo in filmschukken? Daarover gaan we het uh, hebben na drie uur. Met onder meer uh, filmwetenschappen Peter Verstraten. En natuurlijk met u. En dan is er ook live muziek van David Groeneweg. Maar eerst gaan we met elkaar praten over veiligheid. Of eigenlijk over onveiligheid. Want maar liefst 30% van alle lesbiennes voelt zich onveilig in de eigen wijk. En ook onder homo's zit de angst er goed in. 22% voelt zich niet veilig in de buurt. En Dat blijkt uit de CBS-cijfers die gisteren naar buiten kwamen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek voelen zowel lesbiennes als homo's zich in verschillende situaties onveiliger dan hetero's. Het idee was zo mooi. Een nieuwe wijk met dure koophuizen en sociale woningbouw. Maar al na zeven jaar zien bewoners hun wijk afgeleiden. De ene auto die met vier lekke banden stond na een voorval. En homo in de motorkap gekruist. Tom en zijn vriend Hans werden anderhalf jaar lang getreiterd door Marokkaans-Nederlandse jongeren. Later in de winterperiode zijn er stenen en stenen met vuurwerk aangebonden tegen de achterpuien gegooid. Het is gewoon homo-haat. Mensen durven niet meer naar buiten. Vrouwen worden bedreigd. Ikzelf word bedreigd. Homo's zijn vaker dan hetero-slachtoffer van criminaliteit. Geweldsdelicten komen twee keer vaker voor. Nu willen ze nog maar één ding weg. Ja, op... Opvallend eh, is dat trouwens niet alleen eh, homo's en eh, lesbiennes zich zo onveilig voelen. Ook bijna een kwart van alle hetero vrouwen en toch ook nog 13% van alle hetero mannen voelt zich niet veilig in zijn eigen leefgebied, zijn eigen habitat. Waarom eigenlijk? Waarom voelen we ons zo onveilig in onze eigen buurt? Is daar nou echt eh, een reden voor? Of Zegt zo'n gevoel van onveiligheid niet per se iets over hoe veilig het werkelijk is. Of onveilig. En wat kunnen we zelf eigenlijk doen om ons veiliger te gaan voelen in onze wijk? Daarover praten we dit uur. Uh, bent u zo iemand die zich ook onveilig voelt in de eigen buurt? Hoe komt dat dan? Is u zelf misschien iets overkomen? Of iemand die u kent? En, uh, en wat probeert u zelf te doen aan, de, aan het verbeteren van de veiligheid in uw wijk? Is daar iets aan te doen? Bel met uw verhalen, tips en wat dies meer zijn naar 0800-1121. Mail ik dan ook nachtapenstaartje.nl. En op Twitter praat u mee via de hashtag... Dit is de nacht. Maar goed, als u in de uitzending wil komen... bel dan vooral het gratis nummer 0800-1121. Straks ook een reactie van Marnix IJsink-Smeets. Hij is voorzitter van de landelijke expertisegroep Veiligheidsbeleving... en weet daar dus alles vanaf. Maar nu eerst Eerst Michael McDonald. Ja, Mo Michael McDonald was dat. En wij zijn er ook. Ja, we zijn er. En we gaan praten vannacht over veiligheid en onveiligheid in onze eigen wijk, onze eigen buurt. En Jeroen heeft daar wel uh, ervaring mee. Goeienacht, Jeroen. Goeienacht, hallo. Vertel. Ik woon in uh, een van de, de minste wijken van, uh, van Emmen. In een wijk waar veel drugsoverlast is. Het ja. is enige prostitutie, regelmatig geweld, regelmatig politie voor, uh, voor de deur. Mm. Uh, huiselijk geweld ook. Het is niet altijd een, een veilige en veilige omgeving om jezelf ja. in te bewegen. Dan denk ik gelijk, eerste punt, waarom woon je er dan? Ik woon er uh, omdat ik een uh, eigen bedrijf heb. En ik heb ervoor gekozen om zo voordelig mogelijk te wonen. Dus de huur mm. is heel erg laag. In deze tijd, als je een bedrijf hebt, is het goed om de kosten zo laag mogelijk te houden. En daarom heb ik ervoor gekozen om daar te gaan wonen. Ja, maar wel met het risico dat, een, dat je woont tussen mensen met ook allemaal een eigen bedrijf. Maar een uh, bedrijf wat minder cijfer op de is, zeg maar. Ja, je, nou, bijvoorbeeld. Dat is, dat is een goed voorbeeld. <lacht> ik, ik weet dat een van mijn flatgenoten in, in zaakjes handelt die het daglicht niet, niet kunnen verdragen. Ja, ja. Dat kan. Wat doe je met die wetenschap? Uh, ik heb ooit eens een keer gebeld, maar je kunt niks doen... totdat mm. de politie daar daadwerkelijk bewijs voor heeft. Ja. Ik heb gebeld, ik heb gezegd, nou, ik, ik weet dit en dat. Uh, dan zegt de politie, prima, dan moeten we eerst bewijs hebben. Dus kun je misschien foto's overleggen en kun je iets bewijzen. Ja. Anders kan de politie er ook niks mee. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat op, op zichzelf dus uh, al reden geeft... dat je denkt, ja, ik woon niet echt in een fijne buurt... Mm -hmm. Wie weet. Ja, waar, waar ben je eigenlijk bang voor? Dat vraag ik me wel af. Want Natuurlijk kun je van alles in je hoofd halen, maar waar ben jij bang voor? Um, het loopt af en toe wel eens uit de klauwen. Als je een cocktail hebt van, van drugsgebruik... Uh, uh, mensen die niet zuiver op de graad zijn, die hun geld niet op een eerlijke manier verdienen... Nee. Uh, allemaal die zaken bij elkaar, zie je dat het in de praktijk leidt tot onveilige situaties... en mensen die elkaar naar het leven staan... Ja. Wat ik zou zeggen is dat um, je zit daar middenin. Onbekend maakt onbemind. Maar we, we horen net in het nieuws: schietpartij, nieuwe Gein, Heb je zoiets ook wel eens meegemaakt? Bij jou in de buurt? Ik heb, ja. Ik heb ooit ook een pistool tegen mijn hoofd gehad. Eén uh, 1 uur 1 uur, s'nachts was dat. Ik kwam net van de oh. pinautomaat. om mijn uur voor de volgende dag te betalen. En uh, er kwamen vier mannen uit een portiekje. en die zeiden: hier met je geld. Zo. So. En dan geef je dat wel? Dan nou, geef je dat wel. Ik heb mijn fiets ook nog aangeboden. Die hoefde ze niet. En ik ben snel weggerend. Ik, uh, ik zeg van, je mag alles van me hebben. Je mag mijn jas hebben. Ja, dat moet je anders doen in zo'n situatie. Mm. Ja, nee, ja, de, gewoon geven. Dat is altijd uh, volgens mij de, de beste tip. Ja. Dat komt wel weer goed met de verzekering en zo. Uh, en oh, nou, en, nou, en anders is je leven doen. er altijd nog uh, belangrijker. Ja, ja, oh god, ja. Hey, maar, de, de, nee, goed. De, uh, je woont daar met, jou, met de redenen die je daarvoor hebt. Ehm... Um, je, je maakt dit soort dingen mee. Ja, ik zou er al lang weg zijn, eerlijk gezegd, hoor, als ik zou kunnen. Ja, kan ik kan me goed voorstellen. Er <laughs> zijn ook uh, voordelen aan deze buurt. Uh, ik woon er toch ook met veel plezier. Je verveelt je nooit, bijvoorbeeld. Nee, dat... je... <laughs> nee echt niet. Dat geloof ik. Er is altijd wat te doen. Ja. Ja, maar ook positief dus? Ook positief. Ja. En, uh, wat Vertel, nog... doen we een voorbeeld. Waarom moeten we toch wel in jouw wijk willen wonen? Je kunt het veranderen door jezelf kenbaar te maken. Door andere mensen te laten weten wie jij bent. Af en toe nodig ik mensen bij mij thuis uit voor een kop koffie. S'avonds misschien even een biertje. Ook die mensen waarvan ik weet, van, nou, laat je daar niet te veel mee in. Hmm. Maar zorg wel dat je met die mensen op goede voet staat. Die mensen vertellen dat weer door. Eh, ja. Jeroen, nou, dat is prima om te doen. En, uh, zo, zo creëer je eigenlijk een beetje je eigen netwerk van mensen die wel oké okay zijn. En daarmee creëer je ook weer een stukje veiligheid voor jezelf. Je creëert een, een, een buffer van goodwill voor, voor mensen die, die jouw kop misschien niet, uh, uh, ja, niet mogen, zeg maar. Dat gebeurt nog wel eens. Ik heb een bepaalde uitstraling, ik heb een bepaald verleden. Mensen weten dat ook, mensen zien het aan mij. Nou, ik zou het gewoon zeggen, ik ben homoseksueel. Dat kun je behoorlijk goed zien, ja. laat ik me vertellen. En in mijn <gacht> wijk zijn er mensen die daar moeite mee hebben. Oké. Okay. Dan kun je twee dingen doen. Kun je stilhouden, maar je kunt ook gewoon... Het is gewoon eens met mensen praten. Je hoeft het niet meteen over je gaatheid te hebben. Ja. Maar nou, gewoon eens zeggen van hé, hey, joh, hoe is het met je? Lekker weertje. Ja. Dat, dat soort dingen doen al wonderen in een omgeving waar het misschien onveilig is. Ja. Je creëer Je jezelf een beetje goodwill bij mensen. Oh, dit is een hele gewone ventje. Ah, prima. Ja. Want, <laughs> ja. Maar wat jij hoort dus zeg maar bij die 22% hè, uit het CBS-onderzoek: uh, homo's die zich onveilig voelen in hun eigen buurt. Uh, heb jij, want bedoel, je verhaal was al heftig genoeg, maar heb jij ook nog extra last dan van het feit dat je, dat je homoseksueel bent? Ja, maar dat is op persoonlijk gebied. Maar dat heeft niks met deze discussie te maken. Niet, niet in de buurt. Dat, is, dat heeft verder niet zoveel te maken met de, de onveiligheid in je buurt. Nee, hoewel ik wel eens een keer vanaf een balkon hoor... hé, hey, daar heb je die flikken weer. Dat gebeurt ja, ja. wel eens heel af en toe. Maar dat is maar sporadisch. Ja. ja maar eigenlijk zeg maar jouw heteroseksuele uh, buurman... Is, uh, zal zich net zo onveilig voelen op dezelfde grond als jij. Weet ik niet. Ik kan niet voor hem spreken. Ik nee, precies. Hij allemaal voelt. Maar dat, daar, daar zit het toen niet in. Goed. Jeroen, ik wil je bedanken voor je, voor je verhaal, voor je eerlijke verhaal... en voor, ook vooral je, voor je tip. hele goede tip, eigenlijk. Gewoon mensen leren kennen en, uh, en verbanden aangaan. Ja. En op die manier uh, ja, een soort veiligheid voor jezelf creëren. Heel goed. Dank je wel. Graag gedaan. Blijf luisteren. Jo. En goeienacht. Hoi. Goeienacht. Hi. William, die woont ja, helemaal goed. aan de andere kant van het land. Noordwest Friesland. Ja, waar woont die man die net antwoord Emmen. Jeroen woont in Emmen. Emmen. Ja. ja. Nou ja, ik ken Jeroen uh, zelf persoonlijk niet. Maar Jeroen komt mij dus gewoon voor als iemand die ook nuchter is, goed zijn verstand heeft. Het feit dat hij homo is, dat doet niet de zaken. Nee. Gaat niemand uh, wat aan. Dat is zijn eigen beleving. En als je met een vriend samenleeft, prachtig. Ja. Wees gelukkig. Als je hetero bent en je hebt een partner, dan voel je je ook goed. Ik heb het dertig jaar lang gehad. Helaas veertien uh, jaar geleden overleden aan kanker. Uh, Laatst mijn broer nog. Hm. Nou, ik woon in een dorp. Vroeger was dat een echt prettig uh, dorp, goede je de openlaten. Ja. En nu komt de Molly, komt er wonen, ook bijvoorbeeld. Uh, en dan weet je daar niet over, over welk, welk dorp, dorp hebben we uh, het William? Prachtig. Welk uh, dorp hebben we het over? Uh, nou ja, ik noem, uh, ik noem liever het dorp. Oké, okay, prima. Nee. Maar, en maar over hoe, hoeve, hoeveel inwoners, zeg maar? Gemeente, wel, er ja. zijn een uh, aantal dorpjes die tot één geheel horen. Ja, precies. Nou, en over het algemeen zijn de mensen, de, de mensen die daar geboren en getogen zijn en die horen. Ja. Die zijn de, het grootste gedeelte van de ouderen, die zijn wel weg ongeveer, want ja, ook ja. die zijn te oud om iets te doen. Maar wat erbij komt, van buitenaf, en de, kijk, dat is even een situatie waar hij woont Emmen. Nou, er is ook geen nade streek altijd geweest, uh, ook leuk om te wonen. Maar wel stad, hè? Dat het kan dat, je he? zelfs in een dure buurt gebeuren, hoor, in een ja. villa-wijk, dat je je onveilig gaat voelen. Ja. Want... Uh, er zijn verschillende situaties. Wat hij zegt netwerken, dat is het beste, heb ik ook. Ja, maar wat, wat me wel verbaast, William, want uh, Jeroen woont dan uh, in de stad. M is, is bescheiden, maar toch wel een stad. En jij ja. woont in een dorp, maar je zegt... bij ons komen nieuwe mensen binnen en die zijn schorimori. Maar ik hoor altijd over ja, leeglopen op het platteland. Ja, komen daar wonen. En die spelen de baas, want uh, ja, wij maken het eerst uit of wat dan ook of ik ben dit, ik ben sterk en zus en zo. dan ben ik toevallig bijna 76. Maar over wat voor schooi mori hebben we het? Over, over criminaliteit of, of nou over ja, andere... ja, die, die gewoon heftigheid, uh, hoe je het ja. ook wil, kijk, getrekt is het nergens wat veranderen, ik leef hier of schot in Frankrijk enzovoorts, net mm -hmm. opmerkingen. Of ik slacht een mens net zo makkelijk als een kip. Zeg ik nou met een kip heb ik al moeite, sommige mensen die zouden wel moeten slachten, maar dan ja. via een procedure de doodstraf. Ja geef ik dan als antwoord. En kijk, een inbreker of een overvaller... Hè, je hoort heel veel nu... bijvoorbeeld vanavond dan weer een schietpartij. Ja, ik weet niet, het zal wel weer een afrekening zijn of zo. Ja, dat is nog niet bekend. Zijn, die zich niet veilig voelt, die schapt een pistool aan... en die schiet een ander voor zich donder... wat hij net vertelde van die overval. Mm. Hè, met een wapen. Ja, ja uh, ik ga bijvoorbeeld niet mijn huur betalen... ...of mijn huur halen in de nacht... Hoor, ...of zo, of s'avonds laat... ...dan doe ik het liever met de telefoon voor 10 cent per minuut... ...in zo'n geval. Ja. Maar als er bij mij iemand komt aan mijn deur... ...ik doe niet open. Het is de hele tijd geweest, dat was onbeschoft ...als je mensen niet open deed, nou, ja. doe mij een plezier... Ik heb klopsignalen met vrienden van mij, die bellen gewoon. Hmm. Als ik in de keuken sta en ik bak een eitje... dan laat ik het niet op het vuur staan om naar die deur te rennen... omdat ik een collectorbus onder mijn neus krijg. Hmm. Of misschien een paar die naar binnen komen met een pistool. Nou, ze mogen bij mij... Is, is dat, is dat bij bij je wel eens gebeurd? Iets dergelijks? Komen? Is, is, is zoiets je wel eens overkomen? Daar ben je dan kennelijk uh, bang voor geworden inmiddels. Maar... Nou, ik ben... Ik ben bang voor geworden. Ik weet het van anderen. Ik heb overigens de opsporing verzocht en ik heb ja. ook een keer een verhaal gehoord van mensen die dat meegemaakt hadden. Maar ook verhalen uh, van, van mensen in jouw dorp? Uh, nee, buitenaf. Ja. Maar hier gebeuren ook de gekste dingen als je nagaat dat ik in de tijd dat ik hier nou dus de laatste maanden woon, het laatste jaar, twee keer over zo'n plantage met opwekkende botanische planten heb zien ruimen. Oké, okay. uh, dus, dus dat, dan dat dan zijn de, de types school. waar je het over hebt, die, die naar het dorp toetrekken. Ja, die rotzooi allemaal. En ik oh ja. kijk, door de crisis die er is... en dat mensen... de ene die gaat bedelen, of die probeert zich te redden... van zo'n weinig geld wat die heeft... ik ben ook niet rijk hoor. Mm -hmm. Maar er zijn er ook... die kan het niet schelen... die beroven de bank... of ze slaan iemand de hersens in voor een patiënt... of drukken je zijn ding onder je neus... en halen je huis leeg. Ja. En dan komen er natuurlijk... Dat, zijn, dat is niet gebonden aan een ratio van een soort... het is gewoon de mentaliteitsvervuiling van mensen. Mm. Waarom zou jij een ander iets aan moeten doen... Maar, maar, maar nu, nu ben je aan het stapelen. Hè? Allerlei dingen die zouden kunnen gebeuren. Die wel is hier of daar gebeuren. Die, die je hoort uit, ja, ja, die uit de tweede of derde hand. Of via, via de media. Natuurlijk, daar zijn wij van de media ook van. Om die verhalen door te vertellen enzovoorts. En dan, dan kent iedereen wel zo'n verhaal. Maar um, waar ik een beetje naar nou op zoek ben. is, Er zijn onveiligheidsgevoelens. Uh, ja. en, en die zijn er, dat, dat, dat is helemaal waar. Maar de vraag is natuurlijk soms wel, denk ik, uh, hoe onveilig we nu erg, uh, werkelijk zijn. Nou, het is heel onveilig als je bijvoorbeeld zeg maar, aangevallen wordt. Ik heb dat ook meegemaakt. Wat okay. een jongen nou vertelt: niet dat ik overvallen werd, nee, ik werd van achter aangevallen. En dat heeft me oog gekost door een ploer die er is komen wonen. Zo. Die een eigendom van mij wilde hebben met alle geweld. En dan heb je maatjes die steken de vingers er nog voorop. En hij wordt van de rekeningsrandman verklaard. Zo. En jij bent begonnen, terwijl ik een poot uitgestoken heb. Ik kwam achter mij, ik hoorde iets. Ik kwam om, ik krijg een opdonder op mijn zonnebril en ik krijg een tweede. Nou ja, dan doe je weinig meer hoor. Normaal gesproken, die zijn jonger dan ik uiteraard. En ik was alleen tegenover dit geboefte. Ja. Kijk, en dat zijn dingen. En dan krijgt u ook nog de schuld? Dat is wel Hè? Eh? Dan krijgt u ook nog de schuld. Oh ja, er zit een stomme trut van een politierechter en uh, die zegt, u heeft, het, u heeft die man met de vuist in zijn gezicht. Ik zeg ik helemaal niet. Hij heeft de snee in zijn arm. Dus ja, die zal hij er zelf al in gemaakt hebben. Maar ja. ik mis een oog. Ja, ja maar ja. u bent begonnen. Ik zeg mevrouw, ik zeg, u bent niet, u bent niet realistisch. U ja, moet uw mond houden. Ik zei, nee, ik hou mijn mond niet, want voor oh. onrecht buig ik niet. Ik heb ze de huid volgescholden toen ik die zo uitliep. Maar dan wordt het wel lastig als, als je zelfs in de steek gelaten wordt door, door de ja, mensen nou, die ja, recht moeten spreken kijk, in het land. De politie krijgt de schuld, ja. maar de politie die arriveert pas nadat er iets gebeurt. Ja, dat is altijd er is zo. Er te weinig ja. patrouilles. Kijk, ja. als ze weten dat er gepatrouilleerd wordt... Dan kijkt zijn Chloe al wel uit die ja daar met het dus aanvalt wat die man dan gebeurd is wat hij vertelt. En even de, de tip van Jeroen hè? dus uh, uh, ja. uh, verbanden aangaan. Ja, hoe, hoe lang woon je al in het dorp waar je nu woont? Nou, ik woon er al 14 jaar. 14 jaar en, en lukt het en daar ik heb om vrienden, om hoor. wat zei? En ik heb ook buitenlandse vrienden zelfs. Ja, ja. Maar zelfs vrienden... Daar in, het, in het dorp heb je vrienden, maar dat, dat helpt dat om je veiligheidsgevoel of je ja, veiligheid te verbeteren. Als er gebeurt, bel je toch? Ja. Ja, al mensen. En hebben jullie wel eens nagedacht over een soort... En je nee? hebt het over uh, de politie die niet patrouilleert... maar er zijn natuurlijk ook buurten waar... Ja, die uh, buurtwachten... Die, die kan niet overal tegelijk zijn. Nee, die mensen hebben onderbezetting. Die worden geknoten. Maar wat als ik... ze een pistool trekken, dan hebben ze alweer een formulier in te vullen. Pre ja, precies. Nee, die, ze hebben het er maar druk mee. Maar uh, de, uh, de buurtwacht, ken je dat fenomeen? Nee, dat hebben wij niet hier. Buren die samen door de buurt patrouilleren, dat kan ook, nee, hè? Nee, dat dat doen ze hier niet. Nee. Kijk, maar zegt hier gewoon als iemand op mijn erf komt... en stap er niet aan, en je bent sterk genoeg, dan sla hem eraf. En dan zeg ik, ja, als ze met vijf man komen, wat doe je dan? Ja, ja. En als en... je een pistool onder je huis houdt of iets wat erop ja. lijkt... op tien meter afstand, wat doe je dan? En als het nog relatief goed afloopt, dan uh, heb je dus de rechter tegen je. Nou, Kijk, het is, op, het is een, een bizar verhaal, een William. Als je met een pistool bij mij komt... He, dan heb ik het ja. liefst dat hij op 50 centimeter van me komt. Ja, en dan uh, he, afpakken. Het probleem is dat ik het pistool in mijn handen heb en dat hij het niet meer navertelt. Dus maat ook niet als die erbij zijn. Als ik je zo ik... gebeurd is, ja. he, Jeroen, wat hij net vertelt. Ja, ja dan kun je heel hard weglopen. Ja. En dat zegt die rechter ook, hoor. Als je iets gedaan als je teruggemapt hebt of zo... komt u niet weglopen. Ja. <laughs> ja, je, maar William, als ik, als, als ik je zo hoor, dan, dan, dan, nou ja, dan geloof ik je zo. Ook al met, met je 76 jaar. Dan pak jij het pistool gewoon af. En dan, nou ja, goed. komt misschien nog... Ik heb een opleiding gehad. Hè? Ik zeg daar één ding bij. Dat was commando lucht van Kijk eens aan. Kijk eens aan. Tegenaan. Ik had al zo vermoeden, William. En dingen. Goed zo. Dingen. Hey, dank voor je verhaal en, en voor je reactie. Dat ook goed. Kijk, ik zal, de, ik zal zelf me nooit zoiets aanschaffen, hoor. Pistolen of, of wapens niet? Waar ik nee. een klap mee uit kan delen ja. als ze in mijn woning binnendringen. Maar ze moeten er eerst nog in zien te komen. Ja, ik begrijp oh, kijk, het. Kijk, ik heb een telefoontje, mijn mobieltje altijd in mijn borstzak. Ja. Ik ga eerst kijken wie er aan mijn deur komt. En als het stinkt, dan is het 112 en dan ja. mijn vrienden. Hm. Goed, William, ik uh, ga het met je afronden. Ik wil je bedanken uh, voor je verhaal. Ik wens die meneer heel veel uh, succes yes. en uh, laat hij rustig homo zijn zoals hij wil. Precies. En als iemand daar wat van zegt, dan zeg ik op mijn beurt... Dan, uh, dan, dan komt William even naar hem toe de nu. met zijn knuppel. Dan heb je ook voor Flikker uitgemaakt, oh. Als we er zin in hebben. Dan zeg ik Flikker op. Ja, nou goed, dat is gehoord. Dankjewel William. Zeg, een goede nacht. We, we gaan ik uh, verder, William. Yes, we gaan verder met muziek en daarna uh, meer verhalen van bellers. Blijf bellen, 0800-1121, als jij zelf ook ervaringsverhalen hebt over onveiligheid... of misschien juist wel veiligheidstips in jouw eigen wijk of buurt. 0800-1121, hier is Emily Sandé. Stuck in silence of 说 Was dat uh, read all about it? Ja, onveiligheid in je eigen buurt, in je eigen wijk, daar uh, spreken we vannacht over. Voelt er zich ook onveilig in uw eigen buurt, net als uh, ja, bijna een kwart van de mensen eigenlijk wel. Van uh, lesbiennes en homo's zijn dat er zelfs nog meer: 30% van alle lesbiennes voelt zich onveilig in de eigen wijk. En ook onder homo's zit die angst er goed in, 22%. Um, ja, en waarom eigenlijk? Wat, wat maken we allemaal mee in onze wijk dat we ons zo onveilig voelen? Daarover praten we vannacht en natuurlijk ook uh, wat, wat kunnen we eigenlijk doen om die veiligheid te verbeteren of dat veiligheidsgevoel uh, om, omhoog te krikken. Nou, daarover uh, horen we straks in elk geval ook uh, het een en ander van, uh, van meneer IJsink Smeets. Marnix IJsink Smeets, hij is voorzitter van de landelijke expertisegroep Veiligheidsbeleving. Ik weet er alles van. Dus die gaat straks nog even komen met wat met, uh, heldere analyses en tips. Maar eerst ben ik nog benieuwd naar meer verhalen van u, van de luisteraar van uh, onveiligheid of veiligheid in de eigen wijk. Wat maakt u zo al mee en uh, wat is er allemaal aan te doen? Bel 0800-1121 0800 11. -1121 -0800 -1121. 2-1 gratis lijn en deel uw verhaal. Stel uw vraag, dat mag natuurlijk ook. En dan, uh, en dan praten we daarover door. Ik zat nog eens even te denken, hoe, uh, hoe zit ik draag eigenlijk zelf in? Veiligheid in de eigen wijk? Ja, dat, dat, dat is bij mij gelukkig tot nu toe allemaal beperkt gebleven tot verhalen... de tweede en derde hand. En ja, dan heb je het over, over inbraken. Bij mijn buren is er geloof ik uh, in de drie jaar tijd dat ik er woon... Nou, zeker twee keer ingebroken of drie keer. Waarvan één keer dat ik thuis was, dat ik dacht van ja, wat hoor ik? Ze zijn zeker wat met wat de kast aan het schuiven. En dan hoor je achteraf dat er, dat er ingebroken is. En dan, uh, ja, dan schrik je wel even. Want dat gebeurt dus gewoon. Terwijl er gewoon mensen thuis zijn. Tenminste, de buren dan. Wij in dit geval. De brutaliteit. Het idee dat mensen gewoon zomaar je huis binnenstappen. Dat, uh, ja, dat hield me wel even bezig op dat moment. Maar daar ben ik ook vrij snel kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat het heel anders is als je het zelf meemaakt. Aan de lijn uh, is Ellen. Ellen, vertel... Wat, uh, wat heb jij zelf meegemaakt? Ik heb een leuk verhaal, maar misschien komt, zou er een goed idee uit kunnen komen. Oh, jij hebt, jij hebt dus een tip, zeg maar. Ja, want het schroep me in één keer weer. Maar later hebben we er vreselijk over gelachen. Mijn man werkte veel in het buitenland en ik was met de baby alleen. En mijn burger zei, weet je wat we doen? Je kunt altijd met een mesum of zo op het schuine raam aan de achterkant kloppen. Daar sliepen zij ook. En dan uh, komen we er meteen aan in te komen. Ze de, de sleutels van elkaar. Ja. En op een gegeven moment zit er iemand heel erg de schreeuwen voor mijn deur. En die ging keer van. Ik verstond Marie, laat En erin. Maar die vind ik, ik kreeg niet weg. Ik kreeg van een keer het raam, We moet weggaan. Dat ja. deed niet. Nou, ik het, het raam. En buurman klautert naar binnen bij mij, doet die voordeur open. En zegt: Hé, hey, oh, dat is hij. Die woont er ergens verderop in de straat. <truimert> <truimert> ik het Dat is hun, huis, dat verkeerde vracht. huis. <truimert> Ik werd er wel bang van, ik durfde die deur niet open te doen. Ja, dat snap ik. Ja. Toen dacht ik later, van verhip, je zou een groot onderling systeem moeten hebben. Dat is een van je buren wat heeft, dat het jouw alarm afgaat. Of ja. bedenk maar wat in die richting. Dat je want, elkaar in bescherming neemt. Want woon je, woon je alleen, uh, Ellen? Nee hoor, nee. nee. Dat niet? Nee, want op, op, op dat moment dat die man aan je deur stond te bonzen, was je toen alleen thuis of niet? Dat scheelt ook ja, dat nog wel. Ik alleen met de baby. Ja, dat ja, ja. vond ik wel eng. Dat is ja, wel maar angstig, ja. Ik ja. kan, kan nou, ik me wel voorstellen. Het ik moest eerst lachen, ik liep buiten gaan en hij bleef mij schreeuwen, maar hij zakte voor die deur steeds meer. Ik kreeg keer kerel de weg, ik ga niet aan toe. Maar nee. zo straat bezogen. En ja, je weet het ook niet eens kleintje alleen. Je ja. durfde ook niet alleen naar huis te laten en naar buiten te gaan. Ik, ik vertrouw het niet. Maar je zou misschien iets van systemen tijdens de. Ja, bij het bouwen van woningen aan kunnen leggen... met ja. een centraal melkpunt of zo bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Eigenlijk gewoon een, een soort ingebouwd uh, uh, ja, in, intercom-systeem. Ja. Ja. Ja. Dat je gewoon met een en, druk op de knop je buren kunt waarschuwen. Ja, bijvoorbeeld ja. Dat, dat je altijd in de wijk één dat zich praat stelt. Uh, je kunt daar heel veel op bedenken, naar mijn idee. En vooral bij het aanleggen van nieuwe woningen... zou het zeker uh, meegenomen kunnen worden. Ja. Dat Kijk, als mensen het gevoel... Je, men, men, men bestrijdt het pas als het al te laat is. Je moet het eigenlijk voorkomen. En dat ja. inbraak veilig gedoe, dat heeft tot nu toe nog niet veel gewerkt. Want als iemand s'avonds aan je deur belt... en die valt je lastig, dan moet je iets hebben... Waarop je kunt drukken. Dat hebben, dat hebben ze wel eens bij ouderen gehad, of zo geloof ik, een uh, alarmsysteem. Ja, dat zou. Dat er ja, een melding komt. Nou, zo, sowieso, zou... uh, bij, he, daar hebben ze met thuiszorg. Hè? Als de zorg wat intensiever wordt, dan hebben ze zo'n ding waar ze aan, een knopje wel op kunnen drukken en dan komt de thuiszorg meteen langs. Dat, dat bestaat natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja, je ja. ja, zou inderdaad. Ja, maar, maar dan meer. In, ja, jij zoekt het meer in onderling, een onderling burensysteem, begrijp ik. Ja, mensen. Ja, je moet er zo, degene die proberen in te breken moet het gevoel hebben van daar zit zoveel alarm, daar kom je niet naar binnen. Of ik zit te denken dat je dan bijvoorbeeld inderdaad dat er één iemand in de buurt piketdienst heeft, bij wijze van spreken. Dus als het op de knop wordt gedrukt, wordt die gebeld. En dan neemt die een paar andere buren mee en dan is het even checken. Ja, in en twee meteen bellen. Ja, gewoon even erheen gaan voor de zin. goed idee, Ellen. Ja. Ik denk van, je moet het voorkomen, we zijn altijd alsmaar op brandplussen. Kijk, die gekken die, die gaan inbreken, die doen dat toch wel. Die het in hun kop hebben. Maar ze moeten weten, die weten ook precies waar je wel en waar je niet in moet inbreken. Ja, dat Want is het vaak, hè? Ik weet, de week waar ik opgroeid ben, dat was vroeger alle, allemaal met alarm. Daar kwam niemand binnen. Daar hoorde hmm. je nooit van inbraak. Ze ja. dus wisten gewoon dat het risico van honden en, en alarm zo groot was. En dan moesten ze over hekken heen. Nou, daar was het haasje. Dat liepen ja. ze gewoon wel. Ja. Waar woon je trouwens, nee, Ellen? Uh, ik woon in Apeldoorn. Oké, okay. dus wel, wel een stad? bescheiden stad? Ja. Buiten de stad? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En, en maakt dat Lekker. nog uit? Voor je gevoel? Is het, is het in de stad veilig of buiten de stad? Ik denk buiten de stad. Ja, meestal wel, hè? Ja, ja want mensen zeggen altijd als je heel stil woont, bijvoorbeeld in de bos of zo, en met oog op moorden en zo, dan roep ik altijd: Nee, dan gooi je alleen door je neer. Mm. <laughs> Ja, ja. Mensen zijn bang voor stilte. Dat is, dat is gewoon echt gewoon een feit. Ja, ja dat is ja. echt. Uh, ja, en je zou het veel meer moeten voorkomen. Misschien dat die meneer die deskundig daarin is. Want ik denk van het, het gekke is dat we altijd maar achteraf dingen doen, hè, als het al te laat is. Ja. En je kunt mensen die niet uh, goed in hun hoofd zijn... want dat is een afwijking. Als je gaat inbreken, als je andere mensen gaat bedreigen... of in wat voor vorm dan ook, dan duurt je gewoon niet. Dan, is daar, nee. dan moet, je moet, je, moet je geholpen worden. En je kunt het alleen maar voorkomen door ze van je deur af te houden. En hoe hou je het af? Dat, dat, dat is de vraag ja. in werken. Ja, en dat, dat, ja, dat heb ik altijd geleerd... zorg ervoor dat jouw woning uh, van het rijtje... Uh, nou voor niet de meest aantrekkelijk is om in te breken, toch? Dus goede sloten... Uh... Ja, dat ja, soort maar, dingen is, meer. Dat, ja, maar dat voorkom je dus niet. Van de belt die iemand s'avonds doe je deur op, Boink, krijg je klaar. Ja, kop. precies. Dat ja, je, maar dat, dat, is, dat is weer. Ik, ik ga vanavond alle, uh, van ga ik alle verhalen checken. Want we deden natuurlijk makkelijk allerlei hoorverhalen. Maar heb je dat meegemaakt of ken je zo'n verhaal? Ik heb van mensen gehoord die in steden wonen, grote steden. Dat het gebeurt hoor. Dat men zo ja, aanbelt en dan toch gewoon ook. Je moet er gewoon kunnen leven, je deur op kunnen doen. Ja. Dat je, dat je moet leven. Ik ben ook helemaal niet bang trouwens. Ik weet niet wat het is. Je bent niet bang? Staat... Ja, dat, nee, ondanks... dat is er wat gebeurt. Ja, ja. ja, alleen als er wat gebeurt, dan moet je op je liefde zijn. Ja. Maar doordat we met z'n allen zo bang zijn... staan we denk ik ook in het maatschappelijk... toe dat we bedreigd worden. Ik heb hem meegemaakt. Dus we zaten jongens op de fiets. die trapten alle vuilnisbakken door de straat. Om. Uh, rees ik heel hard achteraan. Hé hey, joh, ik vind jou een leuke jongen. Stop eens even. Stapte die af en zei ik, waarom trap jij uit je vuilnisbakken om? Oké. Okay. Goed, Ellen. Nou, ik dan... uh, bedank je voor je verhaal. Ja, succes. Hartstikke Sorry. goed. Yes, en een goede nacht oh. nog. Hè. Blijf luisteren. Ja Martine, volgens mij ben je het er helemaal mee eens met Ellen. Dat, uh, dat we vooral niet te bang moeten zijn. Dat ben ik helemaal met eens. Ja. Want wat is jouw ja. tip? Uh, mijn tip om je veilig te voelen. Uh, ik voel me altijd veilig waar ik ook heb gewoond. Ik woon nu in Middelburg en... Uh, ik heb ook in Amsterdam gewoond, dat is wel veertig jaar geleden, was ik 12, ja. 20. Ja, ik, ik loop gewoon door Amsterdam en ja, ik weet niet, ik, uh... of nu dan door Middelburg, je, je bent vriendelijk, je maakt contact als je loopt in de wijkje. Mm. ja joh, ja. Maar het lijkt me nogal een verschil, Amsterdam of Middelburg. Ja, <laughs> dat is een groot verschil. De, maar Middelburg is ook een stad, het is een klein stadje, maar het is een, uh, ja, kijk, als je iets wil vragen uh, aan iemand op straat, als je, ja, vragen, gewoon vragen en uh, niet bang zijn, gewoon lopen door de straat, ja. mensen groeten, oogcontact maken... Ja. Ja, een recept maar, voor een ja, Maar ik kan me voorstellen dat dat het gevoel voor veiligheid uh, doet toenemen. Dus uh, een soort van controlegevoel inderdaad. Uh, maar um, uh, op het moment dat de mensen zijn die echt kwaad willen. Doe je, kun je daar ook iets aan doen door gewoon mensen aan te spreken op straat? Heb je daar ervaring mee? Nou. Pff. Worden ze daardoor afgeschrikt bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Ik, uh, ik ga wel in op... Uh... Uh, ja, ik probeer wel een beetje uh, pedagogisch bezig, bezig te zijn, zeg maar. Als je, als je, als je dat... iemand ziet rondlopen en je denkt, hm, wat doet die hier, die ken ik niet, ja. uh, een beetje gek. Spreek je die ook aan? Ja, mm, eraan als ik, uh, ja, een contact voel, een oogcontact of zo. Mm. Ja, waarom, waarom niet? No. Dat ga, uh, ja, meestal gaat het wel goed de laatste tijd. Ja. En als, het, als ik een vermoeden heb dat het niet goed gaat, dan, dan spreek ik iemand niet aan. Nou, nee, oké. Okay. En, en, maar... en wat doe je er dan wel mee? Als je denkt, die persoon is hier in de buurt eh, met slechte bedoelingen? Uh, ja, dat weet ik niet. Misschien toch wel iets vragen van... van hé hey, meneer, wat bent u aan het doen? Of uh, mm. ja, toch op een beetje vriendelijke manier toch uh, contact maken. Ja. Ja, en ja. Eh, je kunt natuurlijk altijd de politie bellen. Eh, die zeggen wel eens, u bent de ogen en oren van ons. Uh, doet ja. u dat wel eens? Heeft het zin? Um, um, nee, maar dat was in een andere situatie. Dat, hmm. dat was met een brandalarm dat we 112 moesten bellen. Maar dat okay. was... Uh, ja. ja, maar dat is... Ja, ik, ik, ik voel me gewoon veilig. Ja, maar dat heeft... Ja. Want we horen allemaal wel die verhalen. Uh, vaak uit de tweede of derde hand. Maar daar laat je je niet toch gek maken? Nee. nee. Ik hoorde vandaag ook dat een, fiets is, een, een fietsbus is gestolen... van de fietsmaker van het station. In Middelburg. En was... Ja, in Middelburg. Good, en groot was... nieuws in Middelburg, mensen. Uh, wat zeg je? Groot nieuws in Middelburg. Ja, weten dat we, we, dan we weten die, we het nu maar... even allemaal. Die fietsmaker die kon dus niet meer met hun fietsen in de bus. En... Mm. Ja, dat was naar en dat moet aangifte gedaan worden. En dat, ja, dat zijn alsof Roemenen, dat mm. had, hij had gedacht. Maar ja, ik voel, ik voel me veilig. Dat is, ik, ik ben vrouw alleen. Ik ging vanavond nog even iets uh, drinken. En die barkeeper wist nog wat ik wist drinken. Ik was een paar maanden geleden ook op uh, maandag. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Hij wist mijn naam niet, maar wel wat ik wist drinken. En ja, gewoon contact maken en een beetje vriendelijk zijn. En, ja. Je ziet de wereld er weer een stuk vriendelijker uit en veiliger. Dat, dat vind ik wel. Ja. En als je bang bent, ja, wees niet bang, zou ik zeggen. Ja. Wees niet. Wees vreest niet, niet. Pardon? Vreest niet. Vreest Toch? niet. Ja. ja, vreest niet. Wees ja. niet bang, je kunt opnieuw beginnen. Dat lied ken ik niet. Oké, dat... Nee, dat lied dat is nee. een tekst van Fred uh, uh, de Jongen. Ah, oké. Okay. Wees niet bang, je, je kunt, kunt opnieuw beginnen. Je kunt okay. opnieuw beginnen. Dat is... Nou, goed. De, ja. de, maar is dat, dat is wel grappig trouwens, dat je nu meteen, meteen begint te zingen. Dat deed ik vroeger als, als kind wel eens. Als ik, als ik bang was, dus ik bijvoorbeeld, we hadden een schuur los van het huis en dan moest ik dan mijn fiets inzetten. En als ik dan bang was, dat had ik vaak op zo'n moment, s'avonds dus laat, dan ging ik fluiten of zingen. Doe je dat ook wel eens ja. ja, dat is... Even fluiten in het donker. Oké, okay. ja. ja, precies. Dus, dus, dat dat geeft, ja. Ook, geeft ook een soort veiligheidsgevoel, hè? Gek is dat. Ja. Gewoon laten weten, hier ja. ben ik en ik ben niet bang. Of zo. Zo'n zo soort... Ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, ik heb ook in Amsterdam rondgelopen... langs die grachten en al die... Ja, als, als vrouw alleen. Die was toch wel een stuk jonger, maar... Ik liep gewoon. Ja. En je ontmoet wel eens mensen... en dan kan je dan meegaan of niet, of... Ik heb het nooit bedreigend of, um, ja, nou. gewoon, je loopt gewoon door. En, uh, goed zo, zo kan het ook. Ja, vind goed ik zo. wel. Oké, okay, dankjewel Martine voor je verhaal. Ja, geen dank. We onthouden het, vrees niet, oh, dat kan ik ook niet. nog eentje, vrees niet geloof <laughs> alleen, dat is ook een, uh, mooi. nou goed, die uh, komt er op mij weer boven. Ja, uh, wat komt er bij jou boven? Vrees niet geloof alleen. Oh, dat kan. Dat is er ook ja. eentje, ja. Ja, ja. Vreemd, geloven, geloven, vertrouwen okay. en zo. Goed zo. We zijn het bij de ja, EO. zeker. Vertrouwen is een goed. Ja. Ja. ja. Oké, okay. Martine, een goede nacht. Ja. Jij ook, dankjewel. Blijf luisteren. Ik blijf luisteren. Ik denk dat het ook een hele hoop hel helpt om gewoon lekker te luisteren naar dit is de nacht. Want dan hoor je ook stemmen en dan voel je ook gelijk een stuk minder eenzaam en alleen en onveilig in je eigen huis. Dus uh, ik denk dat wij ook uh, iets goeds doen uh, vannacht. Daar hou ik het maar op. En El Green, die, uh, die gaat ons helpen met vrolijke muziek hoop ik. Let's stay together. Let's stay together, Al Green was dat in deze. Dit is de nacht over onveiligheid. Uh, want volgens de cijfers van het CBS voelt uh, dus 30% van de lesbiennes... en 22% van de homos, maar ook 22% van de hetero vrouwen en 13% van de heteromannen zich onveilig in de eigen buurt. Dat is eigenlijk best wel veel, vind ik. En ik sprak daar eerder over met Marnix Ijsink smeets Hij is voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidsbeleving... en ook lector Veiligheidsbeleving op de Inholland Hogeschool. En ik vroeg hem of het echt zo onveilig is in Nederland. Ja, ik vind niet dat mensen zich zo onveilig voelen in hun eigen wijk. Uh, want die cijfers lijken heel wat. Maar uh, er wordt mensen gevraagd... voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Nou zeggen mensen, ja, soms... En wat dat nou precies betekent als 20 of 25 procent van de mensen zeggen dat ze zich onveilig voelen, uh, dat, dat leer je pas op het moment dat je dan met de mensen gaat praten erover. En dan blijkt het vaak om redelijk incidentele onveiligheidsvervoelens te gaan. Daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. Kijk, er zijn wijken in Nederland waar 50 procent van de mensen zich onveilig voelen. Dan gaan er bij mij allerlei alarmsignalen af. Ja, want dit gaat natuurlijk gaat over, over heel Nederland. Maar welke wijken gaat het dan bijvoorbeeld over, waar het wel echt uh, in het rood slaat? Nou, ja, binnensteken die scoren over het algemeen hoge onveiligheidsgevoelens. Dan zie je uh, achterstandswijken, daar gaat het uh, de, nogal eens over de 50% heen. En dan hebben we het over uh, de Schilderswijk, die... dat soort wijken? Ja, Schilderswijk heeft een, een, een hoge onveiligheidsverleving, ja, absoluut dus eigenlijk alle vogelaarwijken zitten ook, ja. uh, ook hoog in de of wat vroeger de vogelaarwijken heette die zitten hoog in de onveiligheidsbeleving, maar je ziet ook op een aantal hele nieuwe wijken zie je het, dus uh, bijvoorbeeld een aantal finex locaties is scoren... Uh, relatief hoge onveiligheidsbeleving als je het afzet... zeker tegen wat er gebeurt in de buurt. Nou, een goed voorbeeld was natuurlijk Leidse Rijn een paar jaar geleden... waar uh, een homostel werd weggepest in Utrecht. En daar was wel veel meer ja. aan de hand. Ja. Dus ja, inderdaad, een nieuw, nieuwbouwwijk waar ze met veel uh, goede boete aan begonnen zijn. Maar wat al zo snel uh, nou ja, misgaat dan... Ja, maar wat je daar ziet in een aantal, uh, of nogal wat van die wijken... is dat uh, uh, daar wat nieuws geprobeerd is, maar wat het niet zo goed uitpakt. En dat is dat uh, in feite sociale huur en koop door... zijn gemengd op een zodanige manier... dat mensen die een heel verschillende leeftijd, levensstijl hebben... toch heel dicht op elkaar zitten. Dus dan zie je hoogopgeleide uh, twee verdieners, uh, dit... Naast uh, uh, probleemgezinnen, uh, laagsociaal, etnisch. Ja. Uh, en dat brengt enorm veel scheiding met zich mee. Want dat Want was natuurlijk vanuit thuis, het, sociale het idee. afstand is te groot. Ja, dat is natuurlijk vanuit het idee om die sociale achterstand uh, van bepaalde groepen juist uh, erbij te betrekken. Maar dat werkt dus niet. Nee, de gedachte was dan: ja, dan trekt de ene groep zich aan de andere op. En uh, wat ik vooral zie, is dat uh, uh, de afstand alleen maar vergroot. Dat het de polarisatie verstevigt. Ja, want en, uh, die twee werelden komen voortdurend met elkaar in botsing eigenlijk. Ja, ja absoluut, absoluut. Maar daar vroeg ik me ook nog af, um, uh, dat onveilige voelen, ook, uh, ook in dergelijke wijken dan, waar het dan dik over de 50% heen gaat, betekent dat ook uh, per se dat het onveilig is? Of zijn dat toch twee heel verschillende dingen? Dus twee dingen. We doen steeds alsof je je onveilig voelt als gevolg van criminaliteit. Zo, zo, zo praten we erover in het maatschappelijke debat. En uh, als ik hard ben, zeg ik dat is onzin. Uh, oh, u durft? Ja, nou ja, ik dacht het. Dus omwille van de discussie laat ik het me helder doen. Uh, natuurlijk, op het moment dat ik slachtoffer word van criminaliteit, kan ik me onveilig voelen. Maar wat je het meeste ziet, is dat dat uh, mensen zich onveilig voelen... doordat ze denken, er kan criminaliteit gaan gebeuren. Ja. Ze kijken naar wat ze in de omgeving zien. Ze kijken van, hé, hey, hoe is die sociaal? En dat tellen ze bij elkaar op. Ze horen verhalen uit de eerste of tweede hand. En denken, ja, dat kan mij ook overkomen. speelt ook mee. En uh, u als uh, media doet er ook nog een lekker handje aan mee. Ja. Uh, uh, nou, en op basis daarvan vormen mensen zich onbewust een beeld van uh, gaat het hier de goede kant uit of niet is het hier pluis of niet en daar komen de onveiligheidsgevoelens vandaan hm. maar die, die, en, zijn, die zijn dus niet reëel eigenlijk die dus zijn hartstikke reëel Ja, precies, gevoelens zijn reëel maar uh, de, de, de, de feiten zijn anders nee, want uh, uh, voor een deel is de waarschuwing wel terecht maar dan hoeft er hm. nog niet een groot niveau van criminaliteit te zijn dat ja. kan er ook komen Oké. Okay. En wat doet de overheid er eigenlijk aan om onze wijken veiliger te maken? Uh, het wordt natuurlijk van alles ja. bedacht aan, aan, aan straatcoaches en, en wijkcentra en van alles en nog wat. Is dat het nou? We zoeken natuurlijk altijd naar het ene aspirintje wat werkt. Nou, het ene aspirintje is er niet. Dat is nummer één. Uh, het hangt er helemaal vanaf uh, over welke situatie praat je. In het ene geval gaat het om uh, bijvoorbeeld uh, een binnenstad. Kan het zijn dat die s'nachts helemaal te is... en dan ook nog eens een keertje zo gebouwd is... dat als je daar s'avonds in je eentje loopt dat het uh, uh, een heel onaangenaam gevoel geeft. Dus dan heeft dan het te maken het, met de inrichting van de, van de, zeg maar de publieke ruimte. Ja dan, ja. Is het, ja, dan is de inrichting van de omgeving... het feit dat er geen mensen zijn. Uh, op de volgende plek is het omdat er verschillende soorten mensen... die elkaar niet goed begrijpen, heel dicht op elkaar zitten. Ja. de volgende plek is er sprake van een klein handje uh, gasten... wat uh, enorm intimiderend gedrag tentoonstrijdt. En uh, die geen hout worden toegeroepen. door mensen in de buurt niet omdat die bang zijn. Ja. En, maar het lijkt ook door de overheid niet. Dan nou, ja. moet je dat dus aanpakken. Dus, nou, uh, dat, dat, dat lijkt me die, nogal lastiger trouwens. Dat wordt natuurlijk vaak, nou ja, wat u zegt, door de overheid niet aangepakt... of terughoudend, omdat het vrij lastig is allemaal. Ja, het is lastig, maar gelukkig... beginnen ze in steeds meer gemeenten te zien... dat je juist een hele kleine groepje eruit moet halen... Uh, en uh, heel hard moet uh, ontzetten. Maar dat gaat echt over de, over de hardste van de hardste. En, en, dus dat, dus en dat werkt in wel? In veel gemeenten zie je dat dat gebeurt. En dat werkt wel, aantoonbaar? Eh... Uh, dat direct wel aantoonbaar. Ja. Want ik vraag dat omdat er nog niet zo lang geleden onderzoek is gedaan in de opdracht van Movisi door zo socioloog Vasco Lub. En die concludeerde eigenlijk dat allerlei projecten helemaal niet aantoonbaar helpen. Dat heeft het over straatcoaches, buurtbarbecues, burgerbesturen, meepraten enzovoort. Dat, dat leverde misschien wel soms een, een beter gevoel van veiligheid op, maar niet per se meer veiligheid. Nee, maar we hebben het hier ook over veiligheidsgevoel. Dus, ja, precies. Uh, ja. Uh, uh, maar overigens ja, Fasco, die Fasco Lups verhaal wordt op dit moment overal aangehaald. Uh -huh. Maar vanuit het vak komt wel de kritiek dat hij wel heel erg door een rietje kijkt. Dat hij uh -huh. een heel kleine blik heeft genomen. En ook dat de basis waarop je het doet niet even stevig is overal. Dus, uh, ja. uh, hij zegt uh, natuurlijk ook is, uiteindelijk vooral uh, dat er uh, allerlei dingen niet aangetoond zijn, sluit ze ook niet uit. Ja, dus hij zegt, er is wel samenhang, maar geen causaal verband. Het ene veroorzaakt niet per se het andere, maar het zou wel kunnen. Dus het kan wel dat het helpt. Ja, ja absoluut. Kijk, op een aantal punten uh, hebben we zeker de wijsheid nog niet in past. Ja. Uh, we, op een aantal punten we weten we nog niet precies hoe, hoe dingen gaan. Eén één ding uh, was hij wel positief over trouwens, burgerwachten. Dus met z'n allen in de buurt gewoon regelmatig een rondje lopen... om, uh, om dus uh, ja. de ogen en oren goed open te houden. wat, uh, wat loopt er allemaal rond? Dat ja. helpt wel. Ja, dat, uh, uh, uh, daar zijn resultaten van. Maar een paar andere interventies waar hij van schrijft: het werkt niet. Uh, als je dan heel goed leest, dan schrijft hij ook: van ja, dat zou in de uitvoeringskwaliteit kunnen liggen, dat we het effect ah, ja. niet vinden. Nee. Dat klopt. Moet je dan maar een paar studies gebruikt waar hij naar, naar kijkt, en dan zijn er andere studies waar de uitvoeringskwaliteit hoger was, waar wel degelijk effect uitbleek. Dus ja, ja, ik zit een beetje in het midden. Ik vind dat gemeenten nogal eens halleluja roepen over allerlei dingen waarvan ik denk, ja joh, dat is nog helemaal niet bewezen. De hm. uh, fox schrijft het als het ware allemaal weg. Ja, dat, nou, dat, dat gezonder dat dat is ook een weer. Maar hij ligt in dit geval echt wederom in het midden. Oké, okay, nog één ding. In mijn eigen buurt uh, sprak ik laatst de wijkagent op een buurtbijeenkomst. En die, uh, die zei: Ja, als politie gaan we het meer bij de mensen zelf neerleggen. Hè. Dus als het ook gaat om inbraken en, en wat er allemaal in je buurt rondloopt. Hij gaf als tip mee, als je nou uh, door je wijk loopt... ga dan nou niet van A naar B uh, met je ogen dicht... Uh, koptelefoon op je oren uh, alleen maar onderweg zijn... maar hou je ogen en oren goed open in de wijk. Jullie zijn onze ogen en oren. We moeten het samen met jullie doen. Is, is dat een goed idee? Werkt dat? Ja, maar tegelijkertijd word ik ook een beetje rebels van dit soort teksten. <laughs> uh, ten eerste is dit al zo oud als de wereld in de ...achtige jaren zelfs officieren ...had je de politie, op had misdrijven. En die hadden enorme campagnes met... voorkoming misdrijven is een zaak van de politie en de u. Ja. Dus toen predikten we al oh, precies hetzelfde. Dat is punt 1. We, we doen nu alsof we het, alsof het uh, opnieuw het weer uitvinden. Ja. Maar daar zit ook iets bij... ...van uh, een mengeling van onmacht en bezuiniging. Laat ik het ja. zo maar zeggen. Ja. Uh, op dit moment uh, hoor je overal uh, in, in gemeenteland, maar ook bij de politie... ja, zelfredzaamheid moeten we stimuleren. Ja. Ik ben er ook zeker een voorstander van dat het met mate gebeurt. Maar nu wordt het opeens weer als een Haarlemmer olie uit de kast getoverd. Ja. De burgers moeten het allemaal zelf doen, dan denk ik ja. Dat dan kunnen we groeien. lekker bezuinigen. Ja. Ga eerst even overheid, beste overheid, eerst even zelf moet je zaak op orde. En dan kan je gaan vragen wat die burger moet gaan doen. En soms ga je het samen meteen al doen. Maar het, het, het slaat nu van de ene kant helemaal door naar de andere kant. Maar goed, op het moment dat die overheid aan het bezuinigen is... Uh, uh, is er dan toch nog iets van hoop, iets van wat wij zelf kunnen doen... wat ook echt zin heeft? Nou, je moet je vooral eigenlijk over die veiligheid niet al te veel zorgen maken... Want in Nederland is het 80 dat heet 90 van de plaatsen... voortreffelijk gesteld met de veiligheid. En uh, er wordt vaak gezegd... Uh, uh, Nederlanders voelen zich steeds onveiliger. Dat is aantoonbaar niet waar. Aantoonbaar is dat uh, het aantal mensen wat zich onveilig voelt in Nederland... Uh, de afgelopen tien jaar enorm is teruggelopen. Het enige gekke is dat wij denken dat alle anderen zich onveiliger zijn gaan voelen. Ja. Nou, als alle Nederlanders denken dat alle andere Nederlanders... zich onveiliger zijn gaan voelen, wie zit dan wie voor de gek te houden? Kijk eens aan. Nou, bij deze recht gezet. Ja, daarin moet ik helaas al zeggen... dat, dat uh, het, het, het, het uitvergrotende effect van de media een stevige rol speelt. Ja. Waarvoor dan bij deze hebben... mijn, uh, mijn oprechte nederige excuses? <laughs> maar we kunnen het gewoon niet laten als er een brandje is om hem te verslaan. Goed. Dank u wel voor uw verhaal. En voor uw, uh, Graag gedaan. Voor uw wijze woorden. Perfect. We kunnen weer rustig slapen, zeg maar. Ja, nou ja, dat, de, die tekst wordt weer gevaarlijk natuurlijk. Gaan we gaan rustig slapen. Precies, en ook niet zo handig in een nachtprogramma, want we moeten nog even door. Nee, nee. Goed zo. Precies. Dank okay. u wel.